Er is niemand. Oh, misschien zijn ze onderweg. De 100, hij nog 50 en ik ook zoiets. Hé, hey, het mens daar heeft de kat in de mandje. Geintje, even lekker op stang jagen. Ja, kom op. Poesie maal. Blijf af. <laughs> Jongens, hangen. Alsjeblieft, alsjeblieft. daar zit mijn kat in. Alsjeblieft. Jongens, niet doen. Poesie. Oh shit gaaf die rotkat. Wat doen jullie? Waarom doen jullie dat? Schweik, schweik. dan een beter mandje gekocht, mens. Deurtje vliegt open. Ja, kijk de rennen. Dat <lacht> krijgen nooit meer terug. <lacht> Donder jullie van mijn piron. weg, weg. Hé, hey, uh, wat wou je heen, Mohammed? Is genoeg geweest. Wegwezen, wegwezen. Kom jongens. We pakken die turke een up Ach, die een faule turk. Ach. Nee. Nee. nee, nee, nee. Ach. Oh, oh, oh. oh. Zo, die heeft genoeg gehad. Oh weg! Opgedampt jullie, jullie! Hé, hey, als je nog praatjes hebt, schop we je even helemaal lek. Nee, laat hem maar gaan. Er oh. staat dus smerig aan de overkant. Kom mee, wegwezen. Mee oh. Hey. Anna Kolska werd geboren in Czeske-Bodyovici, in Bohemen. Thans 44 jaar. Woonde in Praag. Beroep arts. Was als internist verbonden aan het stadziekenhuis. Haar man, Karl Kolsky, overleed aan een hartaanval in de gevangenis. Anna werd met een transport slachtpaden het land uitgesmokkeld. Anna Kolska...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 Laat mij u helpen alsjeblieft. U bent gewond. Is niks. Het is mijn schuld. Is roodkat zijn schuld. Uw bloed. U kunt zo niet werken. Beetje water klaar. Moet nog vandaag twee treinen en drie perons schoonmaken. Nee, nee, nee echt niet. U kunt bloedvergiftiging krijgen. Alles is hier vuil. Vrouw gaat kat zoeken. Zadig zorgt voor zichzelf. Het is opbegonnen werk voor Anna om op het reusachtige station met dertien perons te gaan zoeken naar de gevluchte kat.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 Uh, Wat betekent dat? Uh, onbevoegd is... Uw bloed. Uh, gaat over. Ik ben arts. Laat mij kijken. Uh, vrouw arts? Ik zal u verbinden. Wond ontsmetten, ja? Had een van de jongens een mes. Hak. Hakmes? Nee, hak. hak van schoen. Uh, hij schopte me met hak. Zo, nu stopt het bloeden. Ik doe een verbandje op, hè? Mm. Dank je wel, dank je wel. Zo. Het kwam door mij. Neem me alsjeblieft niet kwalijk. Nee, schuld van touw. Uh, moet u uh, nog verder op reis? Uh, ik kan nu niet van het station af, zolang Schwek niet terug is. Schwek? Schwek, zo heet mijn kat. Ah, kat weg, blijft weg. U moet hem vergeten. Het station is zo groot. Nee, ik moet hem vinden. Straks, schatstation dicht.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 Ze doet de deur op slot. Open, deur open. Moment prochim. Vrouw van Kat Ja, ik ben het, Anna. Open, u mag daar helemaal niet komen. Is verboden. Is alleen voor personeel. Ik heb verrassing. Moment. So, alsjeblieft. Rotkat terug.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 je aan het vechten geweest? Ja, rotjongens op perronchef. Ja, dat had je ons moeten melden. Daar zijn we hier. Ah, heel sympathiek van Sadi dit cadeautje. Dankjewel, want moslims drinken niet. Ik ben geen moslim, ik ben christen. Net als jullie. Zeg, hebben die jongens dat op de muur gespoten? Turken pikken op rotten? Ja, jullie waren er niet, een andere chef ook niet. Sadi zeker blij, kerstmisweg over. Of ik blij ben dat de feestdagen achter de rug zijn. Hij <laughs> spreekt je moest hou, beter dan jij. Zeg verder geen bijzonderheden, Sadiq? Nee, chef. Nog één trein schoonmaken: Ankara-express en dan naar huis. Trein goed zauber maken. Niks overslaan. Voddebal die je bent. Dat snap je niet, hè? Sade, ik weet niet wat een voddebal is. Voddebal is verzameling oude textiel dat in elkaar wordt geperst. <lacht> Zo, die kan je in je zak steken. Ze zijn niet allemaal hartelijk. Hé, hey, fles terug. Hé, hey, natuurlijk. Hier, vangen. Zeg, hé, hey, dat kan je niet maken, hè? Sorry. Dat was niet de bedoeling. Ja, ja. Jij krijgt van mij een hele grote lekkere fles. Drink je drank. Hmm. Drink je drankje. Dat is... Anna. Straks nieuwe verrassing. Ik heb een goed idee. Iemand zou mij afhalen, Sadiq. Ik zou samen met vrienden kerstfeest vieren. Uh, geen echte vrienden dus. Uh, Anna, je bent alleen en ik ben alleen. Daarom verrassing. Goed? Niks vragen, niks vragen. Vlug weg, hier. Uh, uh, pak je koffer en, en wacht uh, op de perron op mij, ja?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 Op onze ontmoeting. Op onze ontmoeting. Hm. Ah. Hm. Hm. Oh. Zo. Laten we elkaar een kerstverhaal vertellen. Uh, nee, nee, nu muziek. Ja? Like I love you, I love...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 Wil je graag terug? Ja en nee. Heb je heb je Hasrat? Wat betekent dat? Uh, <laughs> ik weet geen Nederlands woord, maar um, het verlangen naar huis, naar je land, naar je familie. Stisk. Ik heb heimwee. Ja. Stiskasimi. Ja. Heimwee bedoel je? Ja? ja, dat is het. Uh, dat is heimwee. Ja, Hasrat. Dat is ziekte van je hart.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 Mm. Nee. nee, geen bracht, dus... <laughs>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 Schweek, wacht. Oh Schweek, oh was je zo geschrokken Schweek? Ja. Kijk eens, hier stukjes vlees. Zo, eet maar lekker op. Waarom Schweek? Oh, die naam is bij ons een begrip. Soldaat Schweek is belangrijke figuur in een beroemd verhaal bij ons. Hij zet zijn chef steeds voor de gek. Is onhandige soldaat. Die regels van chefs zo precies uitvoert, waardoor ze niet werken. Schweet <laughs> doet mij denken aan mijn land. Als ik roep mijn kat, heeft het iets. iets. van thuis. Ja. Uh -huh. Die vreemdelingenpolitie. Mm -hmm. Nou, de chefs <laughs> hebben het heel erg druk. Veel, veel vluchtelingen. En ik kon niet aantonen dat ik een Kolska ben. Uh -huh. Ik had geen papieren, helemaal niets. Uh -huh. Maar hoe kwam je hier? Ik heb Nederlandse chauffeur ontmoet mm -hmm. in Praag. Hij moest paarden ophalen en nam mij mee. En nu? In behandeling. Mm -hmm. Ja, ja. Vreemdeling politie zegt dat altijd. En behandeling. En uh, status? B-status. Mm. Ja, hallo meldkamer. Alles rustig hier? Over en sluit sluiten maar weer... Doodstil. We zijn de enigen die werken. Werken? Wandelen. We hebben mooi wel de verantwoordelijkheid over het hele station. De hoeren zijn ook al naar huis. Hé, hey, ken je dat mooie halfbloedje? Nee. Nou, die valt op mij. Ik krijg altijd een knipoog van. Dus. Zo. Moet je maar eens aanwijzen dan.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 Nou, lekker naar huis. Kom op. Kijk, euh, deze heeft mijn broer opgestuurd. Mm -hmm. Moeder, mm -hmm. vier, broers, vier broers, twee zusters. Grote familie. Ja. Hoe ben je hier gekomen, Sadiq? Moet ik eerst het verhaal vertellen? Mm -hmm, ja, vertel. Mm.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 ik werkte op grote fabriek, met vuur, mm -hmm. lasser. Mm -hmm. Arbeiders wijzen mij aan als leider van de ploeg. Ik kwam in de vakbond. Mm -hmm. Ja, maar in Turkije alles heel moeilijk. Mm -hmm. Politie, huiszoekingen. <laughs> ik, ik was twee keer in de gevangenis. En hoe ben je gevloegd?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 Ze heeft negen kinderen gekregen. Drie ervan zijn doodgegaan. <lacht> ik ben in het bos geboren. <lacht> ja, alleen moeder wist dat ik zou vluchten. Um, Anna, hm? heb jij foto's? Oh ja, ja, ja. Ik Mag zal ik? ze je laten zien. Graag. Ik ben tussen de paarden over de grens gegaan. Paarden? <lacht>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 Wat een typisch blikkerig geluid maakt. <tied> <tied> oh. <tied> Wanneer uh. deed je dat? Wat? Het geluid. Ah, met mijn vingers. Nee. Ja, ik laat je zien. Kijk eens. Hier pak je die twee handen en twee vingers en zo. Dan. Dan. dan. Dan. Zo. houdt vlug! Wat is er? Waarom doe je dat? Sst. Spoorwegpolitie met Portofoon. Blijf hier en mag geen geluiden, hè? Ja. Anna blijft achter in het duister terwijl Sadiq snel naar buiten loopt. Hij moet voorkomen dat de spoorwegpolitie de restauratiewagen binnenkomt. Hé, hey, ben jij het? Je zag een lichtbrand. Alles keurig schoongemaakt, chef. Waarom zo uh, laat nog bezig? De trend was heel vies. Sadiq was helemaal alleen voor het schoonmaken. Mocht daar eens uh, ziek. Ja, hallo. Meldkamer. Ja, hier de 83-3. We staan hier bij de Ankara Express. Sadiq was nog aan het werk, niks aan de hand dus. We gaan over en sluiten. Oké, Kiro, We gaan even kijken.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 Klaar. Eh, ik vertel verder. Eh, die mensen willen eh, toch graag karper eten. Mijn chef? Ja, ja, ja. Dus iedereen ging bijverdienen om karper te kunnen kopen. Want de vis kost veel, veel... Na een paar minuten komt Zadik terug met zijn wagentje. Hij heeft de spoorwegpolitie om de tuin geleid. Hij gaat de restauratiewagen weer binnen.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 Dank je. Uh, Anna, mag ik je een kus geven? Ja. Nu meekomen. Uh, we gaan niet via het perron. Nee. Gevaarlijk, politie. Andersom, over de rails. Kom. Kom. hier. Ja. Kan en... Ja, voorzichtig. Ik denk dat je zo mocht, daar, de sterren die mij hielpen.